10 uur, het LOS Journaal, door Alt Megens. In een groot deel van het land zijn op lokale wegen ongelukken gebeurd door de gladheid. In het noorden zijn ook op snelwegen aanrijdingen geweest. Uit Flevoland, Utrecht en Gelderland komen veel meldingen van uitgegleden fietsers... en auto's die van de weg zijn geraakt door de ijzer. In Wageningen raakte een brandweerauto van de weg. De brandweer was op weg naar een tractor die in de sloot was beland, mogelijk ook door de gladheid. Ook de provincie Noord-Holland waarschuwt om vooral op lokale wegen, bruggen en viaducten goed op te letten. Bij het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT hebben werknemers vanochtend vroeg het werk neergelegd. De vakbond FNV Havens onderhandelt al maanden met het bedrijf over een nieuwe CAO. Gisteren kwam de ECT-directie met een eindbod en volgens de vakbond zijn de medewerkers daar ontevreden over. Ze vinden dat het voorstel te weinig werkzekerheid biedt. De werkonderbreking bij ECT leidt tot overlast voor het verkeer. Vrachtwagens kunnen het terrein niet meer op... waardoor er drukker is op de A15, N15 en A20. In het natuurgebied in Wassenaar is de politie sinds gisteravond op zoek... naar de vermiste jonge Anas Aourak. De 13-jarige jongen kwam niet thuis nadat hij folders had rondgebracht. De politie gaf een Amber Alert af. Er zijn nog geen bruikbare tips binnengekomen. Er wordt in het bos gezocht omdat vlakbij zijn fiets werd teruggevonden. Anas Aourak uit Wassenaar is 1,68 meter lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg een groen jack van het merk diesel en een bruine broek. Het Holland Casino in Scheveningen geeft zijn personeel de kans om misstanden op te biechten. Personeelsleden die dat doen worden niet ontslagen, zegt het casino. Het bedrijf neemt deze stap nadat er in anderhalf jaar tijd drie grote fraudegevallen zijn ontdekt. Dat heeft tot veel onrust geleid onder het personeel. De drie fraudeurs zijn ontslagen. Volgens de Algemene Bond Casinopersoneel leven er onder het personeel veel vragen over de stap van de casinodirectie. Er is daar wel iets mis in Scheveningen, zegt de vakbond. Als medewerkers met lange dienstverbanden eh, frauderen en samenspel met gasten, heet dat dan, doen. En die worden daar in onderzoek uitgehaald en die worden aangehouden door de politie en soms ook nog een aantal dagen eh, vastgezet. En mogelijk ook veroordelingen volgen. Ja, dat is met alle toezicht die we in Holland Casino hebben, is dat geen goede zaak. Vorig jaar zijn meer treinen door rood gereden. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft geconstateerd... dat er 13% meer treinen een rood zijn negeerde dan in 2011. De jaren daarvoor was het aantal incidenten gedaald. Vorig jaar zijn juist miljoenen geïnvesteerd... om versneld een beter beveiligingssysteem aan te leggen. Met dat systeem wordt ook een trein die minder dan 40 km per uur rijdt... tot stilstand gebracht als die door rood rijdt. De NS zegt juist dat haar treinen vorig jaar minder vaak door rood zijn gereden. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Naast regen valt er ook hagel en natte sneeuw. Tussendoor is er af en toe wat zon en het wordt vandaag zo'n 5 graden. ANRB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Na een ongeluk met een vrachtwagen tussen de Afrit Hoenderloo en Stroe 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A10 West richting Den Haag bij de Koentenul 2 na een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A27 vanuit Almere bij Hilversum 4. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort, 5 kilometer.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De minister van Onderwijs wil het onderwijs gaan ontregelen. Het is geen toeval dat we zo bijgelovig zijn. Terwijl er een kwotum in de maak is, kunnen werkgevers vaak helemaal geen gehandicapten vinden. Nee, op dit moment lukt het ons niet om voldoende kandidaten te vinden. Dus wij, uh, wij kunnen meer mensen gebruiken dan, uh, dan er aangeboden worden. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 6 over 10 bijna. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, wil minder regels. En daarom trekt ze een voorstel in dat door de vorige staatssecretaris Halbe Zijlstra werd ingediend. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, daar zal hij blij mee zijn, uw coalitievriend. Nou, Het is een uh, voorstel waar, um, uh, waar ik ook grote delen van overeind uh, hou... maar één onderdeel om de inspectie heel veel meer mogelijkheden uh, te geven... om op opleidingsniveau te controleren. Daarvan zeg ik nu en daar zegt ook een heel groot deel van de Kamer... en ook anderen daar buiten van... het is bijna de inziende vraag of het wenselijk is om uh, dat te doen. Ja. Er is ook in een tijd, uh, is dit wetsvoorstel geschreven... Uh, dat was na aanleiding van in Holland... en ondertussen zijn we een heel eind verder... En zijn dat was het gedoe met die diploma's. Met die diploma's. Ja. En dat die diploma's, uh, dat uh, uh, absoluut duidelijk moet zijn dat die diploma's een diploma waard zijn. Dat er goede kwaliteit wordt geleverd, daarover geen misverstand. Het is wel de vraag hoe je dat doet. En wat ik wil doen is de verantwoordelijkheid daarvoor vooral lager in de organisatie uh, leggen. Want ik ben bang dat als we dat te veel van bovenaf dichtregelen, dat we een inspectie krijgen die eigenlijk alleen maar aan het turven is. En ja. organisaties krijgen die achterover. Het gaat om het voorstel van uw voorganger om boetes uit te delen... en te controleren hoeveel uur een school precies lesgeeft. Dat is een ander voorstel, oh. waar u het net over had, ging over het hbo. Er ja. ligt uh, ook een voorstel over het mbo. Ja, u trekt twee gaat... voorstellen van hem in. Nee, dat ene voorstel is van de staatssecretaris geweest. En het mbo-voorstel was van de voormalige minister Marja van Bijsterveld. Ja. Dat had overigens ook een hele goede reden dat dat er in de tijd lag. Omdat ja. er heel veel mbo-instellingen waren die heel weinig onderwijs gaven. Scholieren die echt uh, protesteerden tot op de Tweede Kamer en postzakken aanleverden van wij krijgen geen onderwijs. Ja. Daarvoor heeft toen men gezegd er moet een urenorm komen, er moet precies zoveel uur onderwijs. Onderwijs gegeven worden. Ja. En we constateren nu dat dat eigenlijk heeft geleid tot een enorme administratieve belasting, tot overal turven van uren. En daarvan zeg ik, uh, we houden wel vast aan een zekere urenorm als borging, zodat studenten onderwijs krijgen, maar instellingen mogen, als ze een kwalitatief goed voorstel hebben, er wel van afwijken. Dus de urenorm blijft overeind, maar u gaat het niet meer controleren? Nee, het blijft overeind als waarborg. We zeggen, ja, maar, uh, maar wat heeft een waarborg zonder controlewaarde dan? ROC's moeten goed onderwijs geven. Zij zijn daarvoor aan zet. Als ze aan kunnen tonen dat ze een goed plan hebben, dat studenten tevreden zijn en dat ze goede resultaten boeken, dan krijgen ze meer vrijheid. Als ze dat niet aan kunnen en slechte resultaten boeken, dan gaan wij zeggen, dan uh, gaan we meer letten op die urennorm als indicatie om te kijken of jij als instelling eigenlijk wel echt bezig bent met onderwijs geven, niet met allerlei andere dingen. Met andere woorden, de urennorm is niet meer in uh, beton gegoten, maar is meer een soort van controle- Mechanisme achteraf op de achtergrond. Een stok achter de deur, een stok achter de deur, en um, we zorgen ervoor dat er ook een uh, wortel is, namelijk uh, een wortel, de, een wortel dat je minder uh, uh, minder controle krijgt als je laat zien dat je het op een eigen manier goed kan. En dat kan in de ene regio anders zijn dan in de andere. Kan ook voor per opleiding maar, misschien verschillend zijn. Maar mevrouw Bussemaker, hoe kan je nou laten zien dat je het zelf goed kan als er geen controle is? Nee, er is wel controle, maar die controle is dan zeg maar niet meer op uren en administratie en turven, ja. maar die Controle is op kwaliteit en kwaliteit kan je heel goed afleiden uit de tevredenheid van studenten, de tevredenheid van het afnemend veld en het studiesucces van studenten. Ja, maar krijgen we dan weer niet de situatie dat uh, scholen alleen maar gaan voor de hoogst mogelijke resultaten, uh, omdat ze daar een bonus op krijgen op afstuderende uh, studenten? Nee, dat zou uh, zijn als je alleen op rendementen zou uh, toetsen. En dat, uh, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Nee. Ik wil dat uh, teams van docenten dat opleidingen kunnen laten zien. Wat, um, wat, wat is onze visie? Hoe gaan we dat doen? En dat ze daar ook een goed plan bij presenteren. En ik wil dat niet van bovenaf voor elke opleiding, voor elk ROC uh, nee. opleggen. U wilt het eigenlijk uh, afbouwen naar een stok achter de deur voor als er iets misgaat? Ja, en ik wil dat de verantwoordelijkheid weer bij docenten wordt uh, uh, gelegd en dat die ook als zodanig daar wordt beleefd bij ja. teams van docenten. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om die scholen gewoon te laten lesgeven... en fatsoenlijke resultaten te laten halen? Waarom is daar zoveel gedoe over de hele tijd eigenlijk? Nou ja, omdat we dat misschien uh, met elkaar, dat we uh, te veel ingezet hebben op, uh, op grote scholen, op andere aspecten dan, uh, dan geven van onderwijs. Ik constateer gelukkig dat er heel veel scholen zijn die het goed doen. Dat er ook een kentering afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en daarom kan ik dit nu uh, ook doen. Dus ik ben in zijn algemeenheid over het onderwijs in Nederland, zeker het hoger onderwijs, tevreden. Maar het kan ja. op onderdelen echt beter dat moeten we ook duidelijker uh, bespreekbaar maken. Maar, maar het hoe, groot niet goed is, zeggen. hoe groot is de kans dat die stok achter de deur... binnen de kortste keren weer wordt vergeten... en dat we weer teruggaan naar de situatie van een jaar of vijf geleden... toen die urenorm of een korter geleden geloof ik nog... dat die urenorm opeens nodig bleek? Nou, daar ben ik niet zo bang voor, want daarom zeg ik juist... ik houd wel een stok achter de deur. Er zijn ja. nu geluiden vanuit de Tweede Kamer. De woordvoerder van D66, die zegt... er moeten helemaal geen urenormen uh, meer zijn. Mm -hmm. Nou, zover wil ik niet gaan. Want dan kan ik die instellingen die deze verantwoordelijkheid niet aankunnen... En er een potje van maken, kan ik dan niet tijdig daarop aanspreken. Dus uh, ik hoop, uh, en ik denk dat ik een goed midden heb gevonden. En daar uh, vrees u geen chaos mee te creëren? Nee, ik hoor ook dat de instellingen zeer tevreden uh, zijn over uh, deze voorstellen. En ik denk dat het ertoe bijdraagt dat zij op hun eigen manier die professionaliteit uh, kunnen geven. Ja. En ik ga ze er dan op aanspreken. Maken jullie dit dan ook waar? Ja, goed. Als u zegt, er moet lager in de organisatie en dichter uh, bij uh, de onderwijzers zelf, hè, die mm -hmm. dat dan meer voor het zeggen krijgen. Pleit u dan ook voor schaalverkleining eigenlijk? Want dan helpt dat misschien ook. Nou, schaalverkleining niet per definitie, want je kan ook te klein zijn. En als je een kleine instelling hebt met een regentesk bestuur, dan komt het ook niet goed. Ja. Wat ik wel wil, is dat teams van docenten hun studenten kennen. En ook weten wat er bij die studenten leeft. En uh, ze dus ook missen als ze er uh, niet zijn. En dat ja. kan ook best met grote instellingen. Dat kan bijvoorbeeld met deelscholen, met goede afdelingen die uh, integraal uh, werken. Ja. Wat, waarbij het niet kan, is met immens grote instellingen. Uh, ...waarvan het bestuur helemaal vervreemd is geraakt en losgeslagen is van de werkvloer. Maar dat is de afgelopen jaren natuurlijk vaak wel gecreëerd. Daar hebben we een aantal voorbeelden van gezien. Ja. En, uh, we zijn dan ook hard bezig om beleid te ontwikkelen om te zorgen dat dat niet meer kan gebeuren. Met andere woorden, die hele grote leerfabrieken, dat niet meer, maar ook niet te klein. Ja, en en vooral kijken naar de visie die een instelling uh, heeft... en ervoor zorgen dat het bestuur zich verbindt met het onderwijs... en niet met allerlei andere zaken als vastgoed of contacten met de buitenwereld bezig ja. is. Goed, u wilt het onderwijs ontregelen. Dat is op zichzelf geestig, voor minister. Nee. Uh, uh, en u bent een beetje de minister van het midden. Nou, ik weet niet of ik de minister van het Midden ben. U ik zegt de minister... het zelf: de middenweg, de middenweg, de middenweg. Ik ben de minister van Onderwijs. Die ja. wil dat we het over onderwijs hebben en niet over allerlei andere zaken. Dat wil... is mijn missie. Wilt u het verder nog ergens over hebben? Nee, ik ga over onderwijs. Altijd. Vandaag is het Kamerdebat. Ik dank u zeer, mevrouw Bussermaker. Graag gedaan. Het idee dat je er niks meer kan en eigenlijk niet meer bij de maatschappij hoort, vind ik wel heel moeilijk. Gehandicapten willen aan het werk.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 Het gehandicaptenquotum. Ja, terwijl een quotum ervoor moet gaan zorgen dat er meer gehandicapten aan het werk komen... is er nu al een tekort aan gehandicapten op de arbeidsmarkt. Het UWV kan ze namelijk niet vinden, blijkt uit een reportage van Niels de Jager. Er waren er oorspronkelijk iets meer dan twintig en ik heb nu zes of zeven afzeggingen gehad. Op het hoofdkantoor van Albert Heijn zit Fem Korsten, een opgewekte vrouw van 29, in een overleg. Ik werk op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. En omdat ik financiële economie heb gestudeerd, verdiep ik me vooral in pensioenen. Leuke baan? Enorm, ja. Je zit in een rolstoel. Uh, hoe komt dat? Ik heb een aangeboren bindweefelaandoening. Waardoor de kapsels van mijn gewrichten heel slap zijn. en ik heel vaak iets uit de kom heb. In de ruimte hebben we ook al. Uh... In de volgende weken sinds aan dan. En voor Bij het supermarktconcern werken honderden gehandicapten. Een bewuste keuze, zegt Peter Lindenberg van Albert Heijn. We zijn natuurlijk een groot, groot bedrijf. en dus ook een belangrijke deelnemer. in het maatschappelijk uh, verkeer. En dat brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Dus dat betekent dat je ook wel iets verder kijkt dan alleen maar. Uh, uh, geld verdienen. En is dat te combineren? Het aan het werk helpen van mensen met een handicap. En ja, toch ook het, het grote doel, wat hier ook gewoon is, geld verdienen. Ja, juist heel goed, hè? want daarnaast is het ook een soort van eigenbelang... omdat wij als groot bedrijf, en wij zijn niet de enige daarin... maar een groot belang hebben bij het goed functioneren van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is nu werkgeversgezind, maar dat kan ook nog wel een keer uh, omdraaien. En dat betekent dat al het talent die beschikbaar is, moet benut kunnen worden. Ja, dan ga je niet kijken of iemand een handicap heeft of niet... maar dan ga je kijken naar wat die kan en wat de mogelijkheden zijn. Het is dus meer dan alleen liefdadigheid. Het is ook gewoon echt uh, past in jullie economische model... Ja, en ik denk dat het ook de kracht is. Het past goed in ons economisch model. Het is gewoon een integraal deel van onze bedrijfsvoering. Zo'n 100 bedrijven die met gehandicapten willen werken... zijn verenigd in de normaalste zaak. Volgens Bert van Bogele van de normaalste zaak... zijn de ervaringen met gehandicapt personeel zelf vaak prima... Maar er gaat veel mis bij het zoeken van kandidaten. Het UWV kan ze namelijk niet vinden. Vaak komt uh, de werkgever die iets wil uh, onverrichte zaken van het UWV terug. Dan klinkt het alsof een tekort is aan gehandicapten. Ja, um, hoe gek het ook klinkt, soms is dat wel zo. Uh, al... Dan is het quotum toch niet nodig? Nou ja, wat, wat we zien is een hele grote mismatch tussen de, de, de, de mensen met, met die arbeidsbeperking of die handicap en de vraag van werkgevers. Dat komt heel lastig bij elkaar. Ik, ik stel me dat zo voor dat het gewoon een database is dat je kan zoeken, noem eens wat een IT'er in Groningen. En bij het UWV zijn het uh, een paar druk op de knop. En dat, dat zou dat uit moeten rollen. Ja, dat is iets wat wij ook heel vaak vragen. En ook de werkgevers die met ons meedoen vragen. Geef ons eens inzicht in dat soort bestanden of, of überhaupt. Is dat onwil, onhandigheid bij het UWV? Wat zit erachter? Ik denk dat het een kwestie is van cultuur. Instanties zijn toch heel veel gericht op het beoordelen van wat mensen vooral ook niet kunnen. Want daarom krijgen ze een uitkering. En heel weinig gericht op wat kunnen mensen wel. En hoe zetten we dat neer richting werkgevers en richting de arbeidsmarkt. En daardoor heeft ook Albert Heijn, jawel, een tekort aan gehandicapt personeel. Nee, op dit moment lukt het ons niet om voldoende kandidaten te vinden. Dus wij, uh, wij kunnen meer mensen gebruiken dan, uh, dan er aangeboden worden. Gek dat er dan over een kwotum wordt gesproken... dat dat zo hoog ligt als u niet eens de kandidaten kan vinden. Nee, dat verbaast ons ook. Dus wij hopen wel dat dat ook zeg maar, vanuit de overheid het besef dan ontstaat... van als je zo'n kwotum gaat opleggen... zorg dan ook dat eh, zeg maar, het potentieel ontsloten wordt. Dus dat ook echt toegang eh, ontstaat van, van bedrijven tot kandidaten en andersom. Staatssecretaris Kleinsma, die het gehandicapte quotum wil invoeren, kent deze problemen. Ja, dat, dat is wel uh, goed dat u dat uh, tegen mij zegt. Want ik heb begrepen, ook van mijn voorganger, dat dat uh, wel vaak aan de orde was in de gesprekken die hij ook voerde met de werkgevers. En ik heb het uh, ook zo hier en daar al opgepikt. Maar als ik dan vraag, geef mij nou even namen en rugnummers, dan ga ik het zelf regelen. Hè? Uh, dan blijft het heel stil. Dus uh, ik zou zo graag, dat meen ik zeer oprecht hoor, ik zou zo graag dan ook precies de bedrijven willen uh, kennen, willen weten om welke bedrijven het gaat, zodat ik het UWV kan beetpakken of de gemeente in, in kwestie kan beetpakken in de zin van, waar blijven jullie met jullie uh, uh, mensen met beperkingen? Want uh, als de werkgever daar een punt heeft, dan deugt het niet. Maar u weet dus gewoon niet, u, u kent de signalen, maar kunt u niet zelf uitzoeken of die klacht terecht is? Nou, dat, dat probeer ik te doen. Want uh, kijk, die signalen komen wel bij mij. Maar als ik dan doorvraag... En ik vraag dan, wat voor specifieke mensen zoekt u? Bij wie bent u uh, uh, wezen aankloppen? Uh, waar heeft u nul op het rekest gekregen? Dan uh, zwijgt men stil. Dus ik wil dan ook echt weten van die werkgevers... waar precies de bottleneck zit. Want dat hoor ik niet. Bert van Bochelen van de Normaalse Zaak. De groep bedrijven die gehandicapten willen binnenhalen. Nou, dan, weet, dan weet ik niet wie er ligt te slapen. Want ik, ik ken genoeg werkgevers... die regelmatig ook in Den Haag rondlopen. Grote werkgevers. En die dit soort punten ook... Gewoon gewoon maken bij, bij een ministerie. Misschien geen officiële melding, maar hier, hier weten ze echt wel van. Ja, natuurlijk. Terug bij Fem Korsten op het hoofdkantoor van de supermarktketen. Vanwege haar rolstoel moet ze de flexwerkplek vaak iets verbouwen. Dan gaat het bureau wat omlaag? Het bureau gaat even wat omlaag, zodat ik uh, goed uh, op mijn scherm kan kijken. Maar goed, dat kan hier dus op elke werkplek? Kan dat gewoon? Ja, dat kan gewoon. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar een bureaustoel aan de kant te trekken... en ik schuif zo een plekje in. Hoe belangrijk is dat voor jou, behalve voor het inkomen natuurlijk... maar om een, een baan te hebben? Ja, heel belangrijk. Ik bedoel... Ik heb gestudeerd, ik moet er niet aan denken dat, dat ik dat zou hebben gedaan. En dat ik vervolgens met al mijn kennis en inzet die ik wil doen, dat ik dan thuis zit en ja, geen mogelijkheden heb. Morgen, sommige werkgevers vinden dat hun collega's niet zo moeten zeuren. Ik vind eigenlijk het een heel goed iets dat deze doelgroep door uh, werkend Nederland uh, allemaal een beetje geholpen wordt. Dat is dus morgen in een nieuwe bijdrage van Niels de Jager. Vragen en opmerkingen bij deze serie en bij de uitzending <coughs> ...pardon, zijn welkom op Goedemorgen Straks, het is geen toeval dat we zo bijgelovig zijn. Eerst nu het ochtendhumeur, Henk Spaan. Vandaag wil ik een lans breken voor het pesten. Pesten is een onderschat middel. Er is een verhaal van Herman Koch waarin hij schrijft. Op school werd ik nooit gepest. Ik pestte zelf. Zo is het. Er is bijvoorbeeld niets tegen het pesten van Ari Boomsma. Hij vraagt erom met die getatoeëerde Jezus op zijn rug. Arie Boomsma gelooft echt niet in Jezus. Jezus is voor Arie altijd een marketingtool geweest. Daarmee mag, nee, daarmee moet hij worden gepest. Wie ook meer moet worden gepest is... Kom hoe heet die vent, met die hoed op en zijn eeuwige grijns en dat hoorbare knobbeltje op zijn stemband. Plasterk, ja die! Volgens mij moet je mensen met een eeuwige grijns en een hoed op nooit vertrouwen, die moet je pesten. Jellebrand Korstius, ook pesten, niemand die hem kent, maar hij is die kale gast die met laarzen en stormtroepen een bonus wil stelen van Ene van Keulen van de SNS-Bank. Dat soort figuren, meelopers van nature, steekt onder de paraplu van de telegraaf in ene de kop op. Nu het woord graaiers in deze samenleving het meest gebruikte scheldwoord is geworden. Weet je wie er ook om smeekt om te worden gepest? Diederik Samsom, met dat hanige borstje altijd vooruit. De ouderen zijn de rijkste van het land. Tuurlijk niet. Het ventje springt in elk populistisch gat dat valt. Het heeft heel goed naar de opkomst van Wilders gekeken. Wilders pesten? Nee joh, lachaan. Pesten helpt echt. Heeft iemand ooit dat brabo-vrouwtje, die Yvonne Jaspers nog gezien? Nee hè? Weggepest. Heng <lacht> Spaan, morgen het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Lily Allen met smile voor iets wat helemaal niet zo grappig is. Donald Begens komt hier binnen om 7 minuten 6. Inmiddels voor half elf. Ja, met nieuws uit Wassenaar. Daar is in een bos een lichaam gevonden. Op die plek was de politie uh, sinds gisteravond op zoek naar een uh, vermiste jongen van 13. Onderzoek moet nu uitwijzen of het inderdaad gaat om Anas Aurak. Uh, dat, uh, daar heeft de politie gisteravond een Amber Alert voor, uh, voor uitgegeven. De jongen die was uh, folders gaan rondbrengen. Zijn fiets is teruggevonden. Maar de jongen zelf uh, vermist sinds gisteravond. Nu dus een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om die 13-jarige jongen. Meer weten we op dit moment nog niet. Horen we straks meer over Dorad. Dank je wel. Dan. Tot zometeen over een minuut of vijf. Want het is vijf voor half elf inmiddels. En u luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Het komt zelfs bij de meest nuchtere Nederlanders voor. Bijgeloof, even afkloppen, niet onder een ladder doorlopen... of het, geval, het getal 13 ontwijken. Frank van Harreveld is hoofddocent psychologie... aan de Universiteit van Amsterdam. En die schreef er een boek over. Dat kan geen toeval zijn. Meneer van Harreveld, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U schreef dat boek samen met uw collega Joop van der Plicht. En met uh, andere collega Bastian Ruggens. Ja, nog meer? Ja, met Nemes. Oké, okay. nee, ik dacht dan voordat we een heel lijstje gaan voorlezen. Hoe groot is de rol van bijgeloof eigenlijk in de huidige moderne samenleving? Um, nou, die is, die is vrij groot. Uh, onderzoek uh, uh, van een aantal jaar geleden heeft laten zien dat in ieder geval in Groot-Brittannië. Uh, ongeveer driekwart van de mensen zichzelf op zijn minst een beetje bijgelovig vindt. En uh, er is ook eigenlijk aardig erg wat evidentie voor dat bepaalde vormen van bijgeloof ook toenemen Elke? in de afgelopen Nou, um, um, het geloof in geesten, uh, astrologie, tarotkaarten, dat soort uh, manieren om de toekomst te voorspellen, die is uh, nou, sinds de jaren 50 ongeveer, uh, is het geloof daarin ongeveer verdubbeld. Ja, daarvan uh, zeggen anderen weer, uh, we weten heel veel niet wat er om ons heen gebeurt, en wij zijn zo gerationaliseerd en zo gedigitaliseerd dat dat een uh, logisch gevolg is. Uh, waarom zou dat een logisch gevolg zijn, dat, uh, hm. dat, we, dat we gedigitaliseerd zijn? Nee, de anderen zeggen dat wij ons hebben afgesloten... zal ik maar zeggen, van, uh, ja, van, van überhaupt religie, van spiritualiteit. En nou, dat... ik denk dat uh, het, het kan zeker zo zijn dat we minder religieus geworden zijn. Hè? Dat ontkerkelijking, uh, dat, dat, dat is een feit. Maar uh, eigenlijk um, uh, is er ook wel wat reden om te veronderstellen dat mensen als gevolg daarvan misschien juist wel meer bijgelovig worden. Want de behoefte van mensen om de wereld begrijpelijk te maken die is, uh, die is heel fundamenteel. Mensen houden niet van onzekerheid, houden niet van toeval. Uh, en dat zien we overal terug. En religie is natuurlijk een manier om uh, ja, in, in die behoefte te voorzien. Maar op het moment dat religie een kleinere rol gaat spelen is mogelijkerwijs het uh, marktaandeel van uh, bijgeloof alleen maar uh, groter aan het worden. Ja, zijn er groepen waar dat bijgeloof vaker voorkomt dan bij anderen? Ja, vroeger dacht men vooral dat bijgeloof iets was voor kinderen, vrouwen en geestelijk zwakkeren. Maar er nou ja, is eigenlijk momenteel vrij veel evidentie dat bijgeloof in alle groepen voorkomt. Dus er is bijvoorbeeld niet echt een duidelijke relatie tussen bijgeloof en IQ. Bijgeloof komt eigenlijk ook in alle culturen voor, maar er zijn natuurlijk wel bepaalde... Uh, categorieën mensen die wat meer te maken hebben met de onzekerheid en het uh, en, de, en de spanning die, die mensen vooral uh, gevoelig maken voor bijgelaf. Dus uh, soldaten, uh, sporters die belangrijke wedstrijden moeten spelen, acteurs, studenten die een, een examen moeten doen, gokkers, beleggers. Dat zijn allemaal uh, uh, categorieën uh, mensen die ja, die wat meer uh, te maken hebben met belangrijke, maar ook onzekere uitkomst. En vooral die combinatie maakt ons heel erg gevoelig voor bijgeloof. Ja. Maar waarom is eigenlijk bijgeloof? Waarom niet gewoon geloof? Nou, ja, dat onderscheid is natuurlijk... Um, uh, ja, soms is het, is het uh, uh, een beetje discutabel. Hè? Aan de ene kant uh, zou je kunnen zeggen... als het om religie, als het om geloof draait... Uh, dan is er vaak sprake van een hogere macht... die ingrijpt op, uh, op de gebeurtenissen. En bij bijgeloof is daar uh, niet altijd... Uh, of meestal geen sprake van. Maar het onderscheid is ook wel een beetje ingewikkeld... omdat mensen die een bepaalde religie, een bepaald geloof aanhangen... ook vaak weer geneigd zijn om andere religies als een vorm van bijgeloof te beschouwen. Nou ja, dan kom je een soort van semantische discussie terecht. Ik bedoel meer te zeggen dat geloof niet per definitie hetzelfde doel te zijn als religie, toch? Nee, nee, maar ik ging meer in op het onderscheid tussen bijgeloof en religie. Maar uw punt is... Mijn, uh, mijn, vraag was dat, uh, uh, mijn vraag was waarom het bijgeloof heet. Omdat geloof natuurlijk niet op zichzelf uh, hetzelfde hoeft te zijn als religie. Uh, nee, dus ik zeg ook niet dat bijgeloof hetzelfde is als religie. Nee. Goed. Hoe zit het in Nederland eigenlijk? Zijn er meer bijgelovigen dan in andere buurlanden? Um... Daar is niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Dus het, het, het onderzoek uh, wat wij, uh, waar wij ons boek op baseren... is deels in Nederland gedaan, maar ook in de, in de VS en in Groot-Brittannië. Maar er is niet zo heel veel uh, reden om aan te nemen dat het bijgeloof verschilt... Uh, ...binnen de westerse culturen. Er zijn daarentegen wel uh, verschillen tussen meer oosterse en westerse culturen... ...als het gaat om uh, de verschijningsvorm van bijgeloof. Bijvoorbeeld? Nou, ja, de, de, de, simpel gezegd zijn de... Uh, ...wij hebben een afkeer van het getal 13, terwijl um, um, in Aziatische culturen getal 4 juist weer uh, ongeluk zou brengen. Ja. Maar meer... Uh, ja, meer al andere verschillen zijn dat wij in het Westen wat individualistischer uh, zijn dan in Oosterse culturen. En dat uh, mensen in westerse culturen daardoor ook uh, wat meer individuele vormen van bijgeloof hebben. Dus echt ja. rituelen die mensen hebben de sokken in een bepaalde volgorde aantrekken. En ja. dat soort dingen, terwijl dat in Oosterse culturen minder het geval is. Goed. Um, Frank van Harenveld, hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u zeer. Oké, okay, hartelijk. Uh, half elf dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel naar Naida, denk ik. In, naar de vesting, klopt het? Ja, heel goed. Dat klopt, goedemorgen Sven. Ja, ik zit hier en uh, het is een beetje een, een terug in de tijd. Want ik zit in een bunker. Bunker, ergens uit de 17e eeuw. En waarom zit ik hier, Sven? Ik zit hier want het lijkt erop dat ons cultureel erfgoed, onze monumenten, die gaan in de uitverkoop. Waarom ze in de uitverkoop gaan en of dat nou wel of geen goed idee is, dat horen we straks na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1: Het NOS-journaal. In een bos bij Wassenaar is een lichaam gevonden. Die plek was de politie op zoek naar de vermiste jongen van 13. Onderzoek moet uitwijzen of het om Anas Aurak gaat... voor wie de politie gisteravond een Amber Alert uitgaf. Dat Amber Alert is intussen ingetrokken. Het Holland Casino in Scheveningen geeft zijn personeel de kans om misstanden op te biechten. Personeelsleden die dat doen worden niet ontslagen, zegt het casino. In anderhalf jaar tijd zijn in het Holland Casino drie grote fraudegevallen ontdekt. Het heeft veel onrust veroorzaakt onder het personeel...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 En vorig jaar zijn meer treinen door rood gereden. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat 13% meer treinen rood zijn negeerden dan in 2011. Vorig jaar zijn juiste miljoenen geïnvesteerd om versneld een beter beveiligingssysteem aan te leggen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen de afrit Hoenderloo en Stroe 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Arnhem over de A50 en de A12. Dan de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopend De Hoogt en knopend Leenderheide 2 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd en de weg is daar zelfs tijdelijk helemaal dicht. Omrijden kan het beste via de parallelbaan, de N2. En de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer. Door een gestrande auto is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Het kabinet bezuinigt erop los, maar dat wisten we al. Want elk dubbeltje moet worden omgedraaid. Omdat we moeten betalen voor vastgoedbubbels, omvallende banken... en de ongebreidelde wilden van de afgelopen decennia. Ja, mensen, zelfs ons historisch erfgoed is niet meer veilig. Den Haag vindt namelijk dat die oude gebouwen de staat te veel kosten... Dus wil minister Stef Blok van Wonen en Huisvesting kosten beparen, besparen en tientallen rijksmonumenten van de hand doen. Nu zijn ze nog in de handen van de staat. Maar volgens Blok en Co. kan het beheer ook aan de markt overgelaten worden. Ja, en op die lijst staat ook Naarde Vesting, de 17e eeuwse verdedigingswerken in Naarden. Een padeltje van onze geschiedenis. Burgers en lokale politici doen geen oog meer dicht door de plannen van Den Haag. Daarom bezochten zij begin deze week de Hofstad om Kamerleden te overtuigen. Want naar de vesting mag niet worden verkocht. De vraag aan u, beste luisteraars, is... Moeten wij wel belastinggeld besteden aan een vesting als deze? Wat is het belang van onze rijksmonumenten? En kunnen particulieren ze net zo goed bewaren voor het nageslacht als vadertje staat? Ja, wat moet er volgens u gebeuren met ons architectonisch erfgoed? Laat het ons weten bij lijn 1. Want lijn 1 gaat vandaag over de, de toekomst van onze rijksmonumenten. Bel 0800 1121 of mail uw vraag naar lijn1apestaartje ntr.nl Twitter kan natuurlijk ook, gebruik dan hashtag lijn1radio. Dit is lijn 1. And She said that she wants to buy me But I'm not for sale, girl I'm not for sale, girl Wel voor SIL zijn onze rijkste monumenten, lieve luisteraars. Tenminste, dat als het aan minister Stef Bos ligt. Want die vindt. Stef Blok is het natuurlijk. Stef Bos is hier iemand anders. Ja, de minister die vindt dat Rijksmonumenten, het wordt tijd dat we ze afstoten, want die oude gebouwen die kosten ons veel te veel geld. Ik zit hier in de bunker, in Naast de Vesting en tegenover mij zit wethouder naar de Economische Zaken en de eerste local burgemeester van Naarden, Henk Lant uh, Lanting. Meneer Lanting, u was afgelopen dinsdag, bent u met een groep mensen uit Naarden naar Den Haag gegaan om tegen Stef Blok te zeggen, dat moet je niet doen, de Vesting afstoten. Maar voor de luisteraars en ook voor mijzelf, wat is Naarden Vesting, waar zitten we nu hier precies? Nou, waar we hier nu zitten, dat is het Vestingmuseum. Dat is een onderdeel van de vestingwerken. Maar naar de vesting is meer. Naar de vesting is ja, gewoon een levendig stadje. Waar meer te doen is dan alleen uh, uh, oude gebouwen of Rijksmonumenten te bekijken. Naar de vesting binnen de vestingwerken is particulier bezit. Deels sommige Rijksmonumenten zijn bezit van de gemeente, waar dus de gemeente wordt onderhoud betaald. Waar we het nu over hebben, wat het Rijk wil afstoten... dat is, echt, dat is die buitenste ring, dat zijn de vestingwerken. Dus de wallen, het, het, het, het metselwerk, het, het water eromheen. Eh, daar hebben we het over als wij ons zorgen maken... dat als het Rijk het bezit afstoot... wat gaat dan de nieuwe eigenaar daarmee doen? En kan die op dezelfde manier dat onderhoud garanderen? De bunker waar we nu in zitten... Want is ik ken een naar... deel Is een deel van de vestingwerken. Mm -hmm. En dit is een deel dat al commercieel al wordt gebruikt. Het wordt namelijk verhuurd aan het vestingmuseum. En zo hebben we nog een aantal delen van de vestingwerken... Ja. die door de Rijksgebouwendienst, die dus door het Rijk, worden verhuurd aan gebruikers. Dus deels van naar de vesting is al in particulier bezit? Nee, het is allemaal bezit van de Rijksoverheid. En de Rijksoverheid maar... verhuurt sommige gedeeltes aan, uh, nou ja, aan een museum. Oké, okay, dus de Rijksoverheid, voor de Rijksoverheid is de verhuurder? Die is de verhuurder, want die is de eigenaar. Ja. Ja. Dus er zijn huurders geïnteresseerd? Uh, niet om te kopen, want dat zou doodzonde zijn... als we de vestingwerken niet als één geheel blijven houden... maar het gaan versnipperen. Versnippering is absoluut, uh, sorry dat ik zeg, de dood in de pot. Want waarom dan? Waar bent u bang voor? Dan ben ik bang namelijk dat die gedeelte van de vestingwerken... die niet commercieel zijn in te zetten... Mm -hmm. dat daar dan ook geen dubbeltje meer aan wordt uitgegeven. En dan vervallen ze in de staat die ze 80 jaar geleden ook hadden. Want dat is al een keer gebeurd. Uh, het is al een keer gebeurd. De Rijksoverheid als eigenaar heeft de afgelopen 40 jaar vrij fors geïnvesteerd in de restauratie van de vestingwerken. Ja, en nu willen ze ophouden daarmee. Want ze vinden, we gaan het van de hand doen. Het kost, kost ons te veel geld. Ja, en dan moet iemand anders dat dus gaan doen. Particulieren, waarom heeft u geen vertrouwen daarin? Ik zou zeggen, nou ja, als particulieren het wel kopen... waarom probeert u het niet? Ja, maar als je de vestingwerken koopt... en je stelt vast dat je ieder jaar daar geld aan moet uitgeven... Mm -hmm. dan heb je de facto een negatieve economische waarde. Welke particulier stapt daarin? Waarom stapt u er zelf niet in? Want u als gemeente heeft het eerste kooprecht. Ja, wij kunnen het niet betalen. Zo simpel is dat. Maar er is een arme gemeente. Uh, arm, arm. Het is, onze begroting is 29 miljoen in omvang. En daar zou dan een anderhalf tot 2 miljoen per jaar besteed moeten worden. Bovenop aan, aan de vestingwerken, dat, dat redden we niet. Even ja. los van het feit. Want wat is de verkoopprijs nu? Uh, voor de naardenvesting? Ik, ik zou het niet weten, maar uh, ik denk dat die negatief is. Ik denk dat de Rijksoverheid alleen geïnteresseerden krijgt als ze bereid zijn een forse bruidschat mee te geven. Dan blijft er dus helemaal niets meer over van de bezuinigingsdoelstelling. Uh, ja, maar misschien is het wel, oh, zegt de overheid wel, nou ja, uh, wat de gek ervoor geeft. Dus misschien moet u gewoon als gemeentenaar wel een bot doen. Uh, mijn probleem is: het probleem voor de gemeente is dat wij dat beheer en onderhoud niet kunnen bekostigen. Want ik heb het niet over de komende tien of twintig jaar. Ja. Want dat is geen probleem. De, de, de, de vestingwerken staan er goed bij. Ik loop mm -hmm. maar eens rond. Ik zou iedereen willen zeggen die nu luistert, kom eens kijken. Ze staan er goed bij. Alleen dat moeten we zo zien te behouden. Vinden wij, als Nederlandse samenleving, moeten we dat behouden... ook voor de komende generaties. Ja, En u als gemeente Naarden, ik zeg even u omdat u de wethouder hier ja, bent. Ja, dat is goed. <laughs> dus ik maak er even uw gemeente van. Op langere termijn, zegt u, gemeente. redden wij het niet in onze eentje. Nee, het is, er, moet, er moet jaar in jaar uit geld bij. Het is niet te vercommercialiseren. Dat, is dat, dat zien we absoluut niet zitten. Dus er moet geld bij. En dat betekent toch dat we dat... Als we dat met z'n allen opbrengen als Nederlandse samenleving... doet het minder pijn dan wanneer alleen een, de, gemeente uh, een, een gemeente, de gemeentesamenleving het uh, moet betalen. In de bunker hier in Naardenvesting zit ook voor ons... VVD-Kamerlid Roald van der Linden. Meneer van der Linden, ons erfgoed in de uitverkoop. Ja, um, nou ja, eerste opmerking. Wij zijn absoluut niet principieel tegen... Om, om monumenten te verkopen. Uh, er zijn 60.000 Rijksmonumenten in, in Nederland. 97% daarvan is in uh, particulier bezit. Dus dat is het probleem niet. Hè. Particulier bezit is ook eigenlijk de beste garantie dat mensen er goed voor zorgen. Want als je ergens geld aan hebt uitgegeven, dan wil je dat ook wel in stand houden. Doen ze het dan beter, zegt u daarbij, dan, dan de Rijksoverheid zelf? Nou, als het woord ondernemers zijn of particulieren... die, die, die kopen zoiets met een bedoeling, eh, doorgaans met veel liefde voor een pand. Eh, dus, dus daar zijn we niet a priori tegen. Wat er alleen nu aan de hand is, is dat eh, Binnenlandse Zaken... Eh, eh, gekomen is met een lijst met 34 monumenten. En eh, die 34 monumenten die... Eh, ja, daar, daar zien wij gewoon geen samenhang in en die zou dan ja. verkocht moeten worden. U heeft aan de lijstje liggen, ik heb hem hier ook... maar wel een paar monumenten, zodat luisteraars een beetje een idee hebben. Nou ja, er zit een, een gedenknaald in, in, in Rijswijk. Um, er zitten uh, verschillende grafmonumenten zitten erin... Uh, van Piet en van Tromp. Um, ja, die kun je wel verkopen, maar aan wie? Ja, waarom zou je een grafmonument willen kopen? Ja, nee, ik, ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. En ook hier in, in naar de vesting: en dat heb ik in de kamer ook gezegd. Uh, ja, wat wil je dan? een vaste locatie voor het land zee in de lucht. Zegt u daarmee dat, dat er gewoon niet nagedacht is over die lijst? Dat weet ik niet. Uw um, alleen... collega's zetten gewoon zo van... goh, wat zullen we eens doen? Wat doen we in de uitverkopen? En willekeurig maken zijn lijstje? Nou ja, we hebben nu als, als Kamer uh, gevraagd aan, aan minister Blok... Uh, om, om een samenhangend beleid van wat gaan we nou met die monumenten doen. En wat was het antwoord? Ja, nou, daar komt hij mee en, en, en terecht ook. Maar dat wij in ieder geval snappen uh, aan de hand waarvan dingen worden afgestoten... op welke basis dat gaat. Uh, financiën is natuurlijk het grootste ja. probleem. Ik, ik geloof niet zo heel erg in afstoten naar een gemeente of een provincie. Want uh, de rekening blijft dan voor de belastingbetaler. Je bent hem alleen maar aan het verleggen. Mm -hmm. Dus dat kan de oplossing en zijn. En zegt u dan, en als een particulier het koopt, dan uh, betaalt de overheid niet? Um, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Ja, ja, want ik ja. denk meteen aan mensen die ik ken... die wonen bijvoorbeeld in een monumentaal pand. Of een, of een, of een winkel hebben. Bijvoorbeeld op het Noordteinde in Den Haag... heeft een vriendin van mij een, een prachtig pand, monument. Als zij de voorkant, de voorgevel wil verven... of iets wil veranderen... dan heeft ze ontzettende goede belastingaftrekposten. Dus het kost ons wel geld. Ook als monumenten in particulier bezit zijn... betalen we nog steeds. Ja, een aftrekpost is natuurlijk uh, geen kostenbelastingbetaler. Het is belasting die je niet betaalt. Um, maar goed, maar dat, dat hebben we met z'n allen besloten. Minder inkomsten, want de staat betaalt mee... aan het feit dat die monumenten door die particulieren uh, worden onderhouden. Ja, dat is een beetje dus van welk kant je bekijkt. Het, het belangrijkste is, zo'n monument uh, wordt gewoon uh, onderhouden. En dat vinden we met z'n allen heel belangrijk. Dus dat moet wel blijven. Er is wel een ander punt, en dat is met die monumenten... Um, als wij nu de monumenten op grote schaal gaan verkopen... zeg maar die 1800 monumenten die we nog hebben... dan moet je er dus wel rekening mee houden... Uh, dat, dat daar ondernemers in gaan zitten die iets willen met een pand. Dat moeten we dan wel mogelijk willen maken. Als jij een mooi monument koopt uh, voor een horecagelegenheid... dan moet je wel in staat worden gesteld om daar een keuken in te maken. Ja. Um, dat, dat is één. Uh, twee, als je een muurgrijs wil verven of blauw wil verven of rood wil verven... dan moet je niet eerst drie maanden op toestemming uh, moeten wachten. Um, dat hoort er wel bij... En dat moet dus meegenomen worden in dat beleidskader. Ja, en dan wordt het wellicht voor particulieren interessanter om het te kopen. Misschien wel. Aan de telefoon hangt Evert de Jong, interimvoorzitter Bond Heemschut... de Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten. Meneer de Jong, u weet dus alles over die cultuurmonumenten. Is het realistisch dat particulieren naar de vesting kopen? Nou, dat lijkt me niet echt realistisch, nee. Want dat is natuurlijk, uh, wat de wethouder ook al zei, dan moet je eigenlijk de hele vesting uh, kopen. Mm -hmm. En dat is uh, commercieel uh, niet interessant, want tenslotte, als je zoiets koopt, wil je het ook kunnen onderhouden. En dan heb je een economische basis ervoor nodig. En dat betekent dus, je moet er iets mee doen, er moet geld uitkomen. En uit zo'n hele vesting, um, van sommige delen, daar, daar zit dan wel, waar, waar nu verhuurd wordt, museum enzovoort, daar komt geld uit. Maar dat is niet voldoende om zo'n hele zaak te onderhouden. Die wallen staan er nu prachtig bij, maar ook wat de wethouder zei... over een aantal jaren zal er weer aan moeten worden opgeknapt. En dat ja. kost veel geld. Maar nu wil... Dus als ik u goed hoor, en de wethouder zegt het ook al... particulieren, die zullen er waarschijnlijk niet voor willen betalen. Uh, de staat, die wil er toch van af. Is er naar de vesting dan nog te redden? Ja, dat wordt natuurlijk het probleem. Want uh, de, de provincie of de gemeente zullen het zeker ook niet willen doen... omdat die toch al op het ogenblik uh, zeer uh, gekort worden... het hele sociaal domein gaat naar de gemeentes. Uh, die krijgen daar al uh, krijgen minder geld voor dan, dan de Rijk daaraan geeft. Dat betekent dat er enorm moet worden bezuinigd. Dus ja. uh, veel gemeentes zijn zelf ook al bezig om hun vastgoed af te stoken dat niet strategisch is. Dat betekent dat we hetzelfde verhaal hebben bij de gemeentes als bij het Rijk. Ja. Alleen wij kijken dan naar zaken die dan behoorlijk verkocht kunnen worden. Terwijl grafmonumenten enzovoorts, dat is natuurlijk de vraag, wat doe je daarmee? Dat kan je niet verkopen eigenlijk. Maar vindt u dat naar de vesting wel gered moet worden? Of zegt u, nou ja, we moeten ons er maar bij neerleggen dat nog gemeente, nog de staat geld heeft, dus laten we er maar afscheid van nemen. Nou, dat lijkt me niet. Nee, we zijn niet voor niks al uh, 102 jaar bezig om uh, de zaken in orde te houden. En dat behoud van ons uh, culturele erfgoed ja. na te streven. Want wat met is dan het belang? Ik onderbreek even, maar wat is dan het belang? Vooral in dit geval van naar de vesting. Waarom moeten we dit willen redden? Nou, naar de vesting is natuurlijk wel een van de allermooiste vestingen en meest complete vestingen die we nog in Nederland hebben. Er zijn vrij veel vestingsteden, maar dit met de dubbele ring is, is, is een hele bijzondere vesting weer. En die is uh, uh, ja, geschiedkundig natuurlijk ook heel belangrijk geweest altijd. Dus ik, ik heb zoiets van... Ja, het Rijk heeft daar dus geen idee bij gegeven hoe ze dat, hoe ze dat zien. Ja. Dat mis ik gewoon in het hele verhaal. Er zit, er zit geen, uh, een, geen verhaal achter van, we zien uh, dat op een andere manier dan gebeuren, hoe het dan moet gebeuren. Het wordt gewoon hier nu op de markt gegooid van, nou ja, hier is het en uh, zoek het maar even uit nu verder. En dat is natuurlijk heel mal. Ik ga even terug naar de wethouder van naar de Henk Lanting. Ja, ik kan het niet beter verwoorden dan de heer De Jonge dat heeft verwoord. Dit is... Echt de kern van de zaak. Uh, alternatief eigendom. De staat stoot het af omdat er geen rijksdienst in is gehuisvest. Dat is de insteek geweest. Dan denk ik, prachtig vind ik een goede insteek op zich. Maar ga dan wel even kijken. Van wat zijn dan die objecten, wat zijn dan die monumenten die ik ga afstoten. Ja, dus en is ik... het reëel te veronderstellen dat er een particulier of een organisatie is die bereid is ja. eigenlijk... Al, zegt... krijgt die, al krijgt hij het om niet, om dan vervolgens de komende jaren ja. miljoenen u, te besteden. Maar U zegt ja, is dat, dat is niet reëel. En... Ik, eh, ik, ik, ik, nee. U kent uw of, stad. Of maar ziet staat... u een oplossing dan? Heeft u wel maar... uh, ja, wat zou de dan... makkelijkste oplossing is dat uh, de staat, de staat heeft meer monumenten in eigendom, gewoon de eigendom houdt. Mm -hmm. uh, dat de Rijksgebouwendienst namens de staat met de gemeente... En, en, en die samenwerking is er al, hoor. die is er al. Namens, eh, dus namens de staat, met de gemeente, gewoon afspraken maakt over gezamenlijk inkoop... over, over de, de, de, de verdeling van exportatiekosten. Kortom, laten we met elkaar zorgen dat we dit monument bewaren. Alleen, de gemeente kan het niet alleen. En ook, maar dat heeft de heer Van der Linden al gezegd... Het is, ook dat is belastinggeld als de gemeente betaalt. Dus dat is lotum of oud ijzer, dus dat maakt niet uit. En eh, de oplossing die ik zie is, eh, staat blijft eigenaar... dan bepaal jij als eigenaar de staat van onderhoud... Niemand anders. Ja. Of zorg, als je het per se kwijt wil, maar dan doe je alleen de titel weg... zorg dan dat je garanties geeft aan de nieuwe eigenaar... dat je bijspringt in het geval die nieuwe eigenaar geld tekort komt voor het onderhoud. En dan heb ik het over 300 jaar, hè, minimaal, als het niet langer is. Road van der Linden, VVD-Kamerlid. Helder, helder verhaal van de wethouder. Ja, uh, en ook volkomen eens over, ook met meneer de Jong... Het is precies het beleidskader waar we om gevraagd hebben. Wij willen gewoon snappen aan de hand waarvan we nu monumenten wel of niet gaan verkopen. Um, we hebben hele andere prioriteiten wat dat betreft met Rijksvastgoed. Um, we hebben ook een probleem met kantoren afstoten. Daar is heel veel geld mee te verdienen. Dit heeft wat mij betreft niet een prioriteit als het gaat om, om afstoting van vastgoed door, door het Rijk. Okay. Ik ga nog even terug naar Evert de Jong uh, van de Vereniging tot de Bescherming van Cultuurmonumenten. Bent u het eens met de wethouder? De staat moet er gewoon voor zorgen dat naar de vesting in handen van de staat blijft. Weg, weg dat van ik, die lijst. Ja. ja, daar ben ik het wel mee eens. Uh, zolang zij er geen behoorlijk alternatief voor kunnen geven... hoe het anders zou moeten, vind ik dit, dat zij dit moeten doen. En uh, wat ik ook opmerk, dat onder een heleboel van deze uh, objecten... zitten ook zaken die destijds geschonken zijn door de eigenaar aan de staat... een volle vertrouwen en overtuiging... dat het bij de staat veilig zou zijn voor de eeuwigheid. En dat wordt hier weer eventjes uh, ja, teniet gedaan, dit vertrouwen... Ja. hetzelfde. Eigenlijk wat je met de musea ziet die hun, die hun schilderij willen verkopen. En, en daar wel naar kijken van hoe, hoe moet dat. Maar hier doet de staat precies hetzelfde. Huppakee, vertrouwen weg. Oké, okay. dank u wel Evert de Jong van de Vereniging... tot bescherming van cultuurmonumenten. Uh, terug naar de wethouder Henk Lanting. Ik las ergens dat u zegt dat u bang bent... dat als naar de vesting wordt verkocht aan particulieren... dat dat pittoreske van naar de vesting ook verdwijnt. Maar we hebben toch zoiets als monumentenzorg? En uh, even kijken hoor, Jan Bakker was het geloof ik, die, ma die mailt dat ook net. Van, de bescherming is vastgelegd in de monumentenwet. Ja, dat is, dat is correct. De monumentenwet ja. beschermt dus erg veel. raakt u niet kwijt. Nou, er is één dingetje wat de monumentenwet niet kent... en dat is een onderhoudsplicht. Dat is het grote probleem. Dat is onze grote zorg. Dat de nieuwe eigenaar particulier of organisatie, dat maakt mij dan even niet uit... dat de nieuwe eigenaar op een gegeven moment gewoon zegt... sorry jongens, ik heb geen geld, ik kan het niet onderhouden. En dan staan we met monumentenwet dik in de hand... gewoon te kijken en kunnen we niks anders doen dan zeggen... ja, goh, dat is jammer. Of we moeten dan als overheid er toch inspringen. Dan denk ik, ja jongens, laat het dan helder zijn. Laat de overheid dan gewoon zeggen, wij zijn eigenaar van die vestingwerken... want die willen wij gewoon voor de komende generaties Nederlanders bewaren. En stel voor mijn partij aan de gemeente, zorg dat er veel mensen uit, uit het buitenland komen bezoeken. Dat willen we zelf ook. Daar zijn we mee aan de slag. Ja, wat wij hebben gedaan is de redactie van lijn 1 die dacht. wij willen ook naar de vesting redden hebben met z'n allen besloten. Dus Top. we zijn heen en weer gaan bellen. En onze redacteur Bas, die heeft misschien de oplossing. Want Bas die heeft gebeld met de voorzitter van de Nationale Monumentenorganisatie. En wat zij doen is kopen en beheren van monumenten en zorgen dat die monumenten een herbestemming krijgen. Arno Boon, goedemorgen. Ja. Ja, ik, als ik het goed heb begrepen, bent u geïnteresseerd in naar de vesting. U bent de oplossing. Um, nou, dat is wel meteen heel veel eer. <laughs> ja, wat wij gedaan hebben is met zeven organisaties die bij elkaar ongeveer goed zijn voor zo'n 1500 uh, monumenten in Nederland hebben we koppen bij elkaar gestoken gezegd van uh, wij moeten een antwoord formuleren voor een vraagstuk wat niet alleen bij het Rijk ligt, maar ook bij gemeenten, bij provincies, bij waterschappen, bij allerlei. Uh, ja, vaak semi-overheidsorganisaties, semi maar ook overigens wel commerciële organisaties die op dit moment uh, ernstig aan het kijken zijn van waarom hebben wij die monumenten? Hoe zijn we er ooit aan gekomen en zijn wij eigenlijk wel de organisatie om uh, dat soort zaken te beheren? Nou, vandaar dat we deze samenwerking hebben vormgegeven. Um, en wij denken dat we absoluut een alternatief kunnen zijn voor een discussie die wellicht wat zwart-wit is geworden van uh, Alleen de overheid kan goed zorgen voor rijksmonumenten en particulieren niet. Nou, wij zitten daar een beetje tussenin, zeg maar. En we hebben, denk ik, afgelopen decennia aangetoond dat we dat uh, heel goed kunnen. Even als voor, kunt u een voorbeeld geven? Welke monumenten uh, zijn in uw beheer? Nou, ook een grote een monumenten. Dwars... Ja, ja, ja nee, om het dwarsstraat te noemen. Een uh, uh, groot, uh, groot complex met zeven rijksmonumenten in de achterhoek. Het en de voormalige IJzergieterij. Nou, daar hebben we nu de afgelopen negen jaar is dat bijna euh, zeven van die rijksmonumenten gerestaureerd, ja. nieuwe functies gegeven. Wat zou u ja, met Naardenvesting doen? Als u nu even, hè, ik weet dat ik u er misschien mee overval, maar uh, u heeft veel ervaring. Hoe zou u Naardenvesting kunnen redden? Nou, ten eerste, dat hebben wij aan het Rijk duidelijk gemaakt, maar ook aan het bestuur van de gemeente Naarden. Daar zijn we ook onlangs op bezoek geweest. Um, ligt nu de vraag ter tafel of uh, lokale overheden of andere overheden zelf uh, dat de hand willen nemen. Dat proces moet eerst op slag krijgen. Als op dat moment de vesting Naarden uh, ja. nog steeds op het lijstje staat... van uh, afgestoten Maar Ver, ik, onder, ik onderbreek u even. Voor Naarden vesting geldt. De, de wethouder van Naarden zit hier, Henk Lanting. En de ja. heer Lanting zegt duidelijk... de gemeente Naarden kan het niet redden. Wij kunnen het niet betalen. En hij schudt nu weer nee. Inderdaad, zij kunnen het niet betalen. Ja. Dus, dat kunt u van, nee, dat dus die oplossing kunt u al nu al van tafel vegen? Ja, ja, nou precies. Dan is het heel eenvoudig. Dan zullen wij met het Rijk om tafel moeten. En wij, wij hebben ook gezegd, toch de wethouder gezegd, wij hebben ook geen toverstafje. Ja. Um, maar dan zullen wij om tafel moeten. En dan zullen wij gewoon uh, dit object ook moeten doorrekenen. Mm -hmm. Dat betekent overigens niet dat wij commercieel zijn of wat dan ook, maar gewoon heel bedrijfsmatig. En dan uh, zullen we voor onszelf ook de vraag moeten beantwoorden of we dit op willen pakken. Maar wel in samenhang met een groot aantal andere objecten. En dat is natuurlijk dus ja. wel ons voordeel. Uh, we, hebben, we hebben objecten waar wat op toegelegd wordt. We hebben objecten die wat, wat meer Goed. opleven. Even, en in even toch even weer richten. terug naar, naar de vesting. Uh, wat zou u er mee gaan doen dan? Heeft u daar al over nagedacht? Uh, heel eenvoudig, uh, nee. Want zover zijn we nog helemaal niet. Die vraag okay. is ook nog niet bij ons. Maar het huidige gebruik uh, is naar mijn idee... zeker met alle organisaties daaromheen... die daar ook een inzet vaak op vrijwillige basis leveren... is natuurlijk een, een, een prima invulling... En, Um, het is zeker niet onze inzet en bedoeling om uh, het huidige gebruik bij dat soort objecten meteen stop te zetten. Um, Meneer Boon, ja, dan... ik ga even naar de, de VVD-kamerlid Roald van der Linden hier bij mij in de bunker in naar de ja. vesting. Okay. Um, Arno Boon, van, voorzitter van de Nationale Monumentenorganisatie, mogelijke partner... Um, voor de al, overheid om te kijken, hoe al, gaan we naar de vestingen redden? Altijd interessant. Ik heb het visiedocument van meneer Boon hier, hier voor me liggen. Ja, ah, u heeft um, het heel snel gegoogeld. Uh, nee, nee, nee ik heb, dat hebben we het netjes toegestuurd uh, ja. gekregen natuurlijk. Um, het, het, het grote probleem is een beetje... wij zitten nu niet in de situatie als Rijk... dat wij monumenten met een grote zak geld erbij over kunnen dragen aan andere organisaties. Dus um, ik denk dat dat een praktisch probleem is. Want dat, dat zou meneer Boon zeker willen. Meneer Boon, u wilt geld... Van de overheid, als u naar de vesting gaat redden? Um, nou, ik denk als je, als je kijkt naar hoe wij de afgelopen jaren projecten hebben opgepakt, die, uh, die we van de overheid hebben overgenomen, dan ging er altijd eenmalig een bedrag mee. Maar daarna uh, zijn we altijd in staat gebleken om dat project zichzelf te laten bedruipen. Uh, het is nu ook zo dat, dat het Rijk voor uh, zijn bedrag kwijt is aan die, uh, aan die portefeuille. Je zal er toch met elkaar over rond tafel moeten, denk ik. Ja. En als het aan ja. u ligt, meneer Boon, bent u bereid om zowel met de gemeentenaarden... als met de staat om de tafel te gaan zitten om samen tot een oplossing te komen? Ja, altijd. Ja, altijd in ja. samenwerking. Ja. Dank u wel. Mag ik, okay. mag ik een vraag stellen aan meneer Boon? Oh ja, blijft u nog even hangen dan? Ik, ja. De... Ja. ik wilde hem de volgende <coughs> vraag stellen. Stel dat hij uh, uh, tot overeenstemming komt met de Rijksoverheid, uh, al niet een zak geld mee. Ik denk dat hij een gewoon vraagt en dat is voorkomen terecht dat hij dat doet. Uh, en ik denk dat de Rijksoverheid ook een bruidschat mee zal moeten geven. Want anders dan stapt uh, die stichting er echt niet in. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Maar ik heb de vraag, dan zijn we twintig jaar verder. En dan is het eigendom van, uh, van een nationale monumentenorganisatie... waar ik, meneer Boon dan uh, voorzitter van is. En dan constateert die organisatie dat het geld op is. Gaat hij dan bezuinigen op het onderhoud van monumenten die nog bijdragen... Aan de resultatenrekening van de stichting? Of gaat hij bezuinigen op het onderhoud van monument als de vesting werken, die alleen maar geld kost, wel ietsje geld oplevert, maar dat staat in geen verhouding tot uh, wat je jaarlijks kwijt bent uh, aan, uh, aan, aan, aan restauratiekosten, et cetera? Boon. Ja, ja, ja. Dit onderwerp heb ik met de wethouder ook eerder besproken en ik heb toen ook uitgelegd dat wij ook niet in projecten stappen waar we voor de komende 30 tot 40 jaar een, een een heldere exploitatie hebben en voldoende middelen voor onderhoud. En als je die middelen hebt, als je jaarlijks zorgt voor het bijhouden van het object, dan zit je niet over 20 uit 30 jaar weer met een enorme achterstand. En dat is natuurlijk iets wat ontzettend vaak gebeurt. Uh, een gebouw wordt opgekrapt en vervolgens wordt het niet bijgehouden. Maar dat is precies waar wij juist wel altijd in slagen. Oké, okay. dank u wel. Arno Boom van de Nationale ja. Monumentenorganisatie. Uh, terug naar de bunker. VVD-kamerlid Roald van der Linden. Als u dit allemaal zo hoort... Het is natuurlijk een ontzettend interessant <tie> idee. Um, dat wel. Um, maar dan wordt het een beheersvraagstuk. En dat is een ander vraagstuk dan het, de grote uitverkoop van monumenten. Nogmaals, geen principieel tegenstander van het verkopen van monumenten. Maar je moet je wel afvragen wat ben je aan het verkopen... en aan wie en in welk kader. En ja. zolang we dat kader niet scherp hebben, voor mu museumstukken, daar hadden we het even over, is inmiddels een prachtige beslisboom en, en kunnen we hele heldere besluiten nemen. Um, wij hebben Stef Blok gevraagd om ook zo'n soort beslisboom te maken voor, voor monumenten. Ja, en als ik het goed begrijp, om die bruidsgat kunnen we niet omheen. En een bruidsgat is eenmalig. Dus ik zou zeggen, ja. geef hem die bruidsgat. Ja, ja, ja, dat was misschien een paar jaar geleden wat makkelijker dan nu. Um, want dat is wel de andere opdracht. Wij zijn aan het bezuinigen en daar staan we voor. Um, en dat betekent dat we wel heel goed opletten uh, hoe we dingen gaan vormgeven. Ja. Paul Verder die mailt, de geschiedenis is een nationaal erfgoed... en geen speeltje van gokzieke projectontwikkelaars of banken. Bezuinigen ja, maar dan denk ik, God, als we banken kunnen redden... Kunnen we onze erfgoed toch ook wel redden, meneer Van der Linde? Ja, het is ook absoluut niet de bedoeling... dat wij ons erfgoed verkwanselen of andere groter worden. Uh, ik, ik, ben daar, ik ben daar zeer aan gehecht. Enig idee, wanneer kunnen we meer duidelijkheid verwachten... als het gaat om naar de vesting? Um, ik begrijp dat minister Blok ergens volgende maand zal komen met uh, een, een beleidskader. Um, dat ligt er al gedeeltelijk, dus dat zal hem niet heel veel moeite kosten. Um, in het vervolg van het jaar zullen wij dan gaan praten over het afstoten van vastgoed in het algemeen. Um, want het gaat natuurlijk niet alleen om monumenten. Ja. Hij heeft een opdracht die veel breder is. Gaat u, Ronald Robert van der Linden, gaat u zich hard maken voor Naar de Vesting? Kunnen wij u nu hier vanuit Naar de Vesting, vanuit deze bunker, de opdracht meegeven? U gaat deze tent redden. Ik zou heel graag allerlei warme woorden spreken. Maar het lijkt me heel verstandig dat we nu eerst even dat beleidskader afwachten. Um, en ik ben ook erg benieuwd wat voor andere oplossingen er aangedragen worden. Ik vind dat we daarop moeten, moeten wachten. Maar ik kan mij niet voorstellen dat wij Naar de Vesting uh, zomaar uh, aan een projectontwikkelaar uh, verkopen. Okay. Dat, is, dat is voor een politicus al een behoorlijke toezegging. Dat waardeer ik zeer. En uh, wij blijven vanuit, <coughs> sorry, vanuit Naarden toch contact houden. Ook met, een, uh, met de meneer Boon. Maar ook met, uh, met, met de Haagse politiek. Om, uh, want we willen dolgraag meewerken mee aan, uh, aan een goede oplossing. En nogmaals, de, de makkelijkste oplossing is... staat blijf gewoon eigenaar van die vesting werken. Met u eens. Dank u wel. Tot morgen, luisteraars. Dan zijn we er weer. Lijn 1. Mooie dag.